Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen in Valkenburg vieren de kerst niet thuis. In de zomer liep hun huis onder water en bij 500 huizen is de schade nog steeds niet gerepareerd. Er is nog weinig gebeurd, ja. Helaas. Er zijn zoveel partijen bij betrokken. Je hebt een expert, je hebt een contra-expert. Je hebt verschillende aannemers. Aannemers die hun afspraken niet nakomen. Voor bewoners ontzettend rot dat het zoveel langer duurt dan gepland. Kerst wordt het niet hier. Nee. Pasen dan? Ik hoop het. Ik hoop het van harte. En het nieuwe kabinet moet straks snel aan de slag met het klimaat... Het planbureau voor de leefomgeving zegt dat er nog een hoop moet gebeuren om de doelen voor 2030 te halen. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen met 55 zijn gedaald. Volgens het planbureau moeten veel plannen nog worden uitgewerkt en onderbouwd en is er niet veel tijd meer. ME'ers die met oud en nieuw moeten werken... krijgen snel een booster. Ze krijgen met voorrang zo'n prik... Omdat er in, eh, zodat er in Nieuwjaarsnacht genoeg gezonde ME'ers zijn... om de boel op straat in de gaten te houden. En als je in het midden, noorden of oosten van het land woont... en je huis uitgaat, dan is het nog steeds oppassen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven... vanwege de gladheid en ijzel, zegt weerman Marco Verhoef. heeft ook te maken met de vraag... is er gestrooid ja of nee? Als dat wel zo is, dan zijn de risico's een stuk minder groot. Maar als dat niet zo is... Ja, dan kan het echt spek en spek glad zijn. Daardoor is er ook ellende op de weg. Onder meer in de buurt van Hilversum en Almere gleden een paar auto's van de weg de berm in. Een van die auto's kwam op zijn kop terecht. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. En het weer nog, het kan dus nog eventjes glad zijn. In de loop van de middag loopt de temperatuur wel op en dan zijn die problemen ook voorbij. Het wordt 1 tot 7 graden. Morgen is het grijs en een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. In het noorden en midden van het land is het plaatselijk glad door IJssel. Op de A10 bij knopend Amstel richting knopend de Nieuwe staat 2 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZFM 2021, eindejaarsuitzending, helemaal in de kerstsfeer. Een terugblik op een turbulent, historisch en bovenal memorabel jaar. Dat allemaal in combinatie met de beste muziek uit 2021... Maar natuurlijk mag de kerstmuziek ook niet ontbreken deze uitzending. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad, Feliz Navidad, zijn we dan, Lucie. Ja, wat een leuk hè, weer zo'n middag met jou. Ja, en natuurlijk helemaal in het teken van de kerstsfeer van het einde jaar. We blikken in deze uitzending, die tot en met vijf uur vanmiddag duurt, terug op 2021. Dat doen we de eerste helft, dus met mijn uh, vertrouwde sidekick uh, Lucie van Brugge. Dus welkom ook deze donderdag, Lucie. Alvast natuurlijk een fijne kerst, maar dat gaan we elkaar nog genoeg wensen de komende 2,5 uur, denk ik zo. Denk en, we, en we hebben een vol programma. hè? En we hebben een heel leuk programma met allemaal leuke dingetjes. Ja zeker, want we blikken terug op de hoogtepunten voor Zandvoort, voor onszelf, voor Nederland, voor 2021. En zo meteen, uh, de, de grijpen we dan meteen even terug naar een, toch wel het hoogtepunt uh, qua evenement voor Zandvoort. Uh, natuurlijk de Formule 1, daar gaan we, ja, gaan we zo geweldig, verder hè? op in. Nou geweldig uh, was het in ieder geval. Uh, wat u verder nog kan verwachten is ook een quiz, die gaan we spelen met, uh, met Lucie dus ook. Uh, en daar kunt u thuis gewoon even meedoen uh, voor de ene ene, enige echte eer natuurlijk. Tegen half twee uh, hebben we fragmenten van de burgemeester van de Zandvoort uh, podcast... die gisteren zijn opgenomen, waarin hij onder meer zijn kerstboodschap uitspreekt... maar ook terugblikt op Zandvoort corona op 2021. Want ja, wat was het weer een jaar... En uh, de, een turbulent jaar om het zomaar uh, weer eens te omschrijven. Mag je wel stellen, ja. En natuurlijk, waar ik altijd naar uitkijk in een uitzending uh, met Lucie... is als kerst op de taart het recept. Van de dag, ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook weer een uh, heerlijk eindejaarsrecept... op het programma staan, op de kaart staan. Dus kijk daar zeker naar uit de komende 2,5 uur radio. En dan gaan we om half drie nog uh, verder met een andere groep mensen... die dan ook weer mijn sidekick tafel gaan vullen... Nou Lucie, zullen we maar gewoon beginnen met uh, ons eerste item. en uh, Het eerste kippenvelmoment van uh, 2021. En dat is toch wel echt uh, die Formule 1. Hè? Het, het evenement van het jaar, de, uh, de Grand Prix. En wat was het uh, ontzettend goed georganiseerd. Uh, helemaal geen files. Iedereen constant voor het in en uit. En, ja. en wat een mensen waren er even zo goed nog. Ja. Ja, ja ik, ik weet nog wel uh, dat ik die week terug van vakantie kwam. Ik kwam die vrijdag aan. En je voelde gewoon dat er anders weer in was. Ook al zag je geen mensen, je wist gewoon dat er iets ontzettend unieks aan het gebeuren was. Ja. En zeker ook die zaterdag en die zondag natuurlijk, dat weekend, het hele dorp uh, stond even uh, op zijn kop. kop. En uh, nou, wat ook op zijn kop stond is natuurlijk het F1-seizoen zelf. Want daar zijn veel dingen gebeurd. Daar hebben we even een fragmentje bij. <laughs> Formula One is back, ladies and gentlemen. Three new drivers, four former champions, ten Grand Prix winners on the grid, and maybe, just maybe, a history-making, record-breaking eighth world title for Lewis Hamilton. Come the season finale. Got a great battle on their hands. Game one. It is very much between these two magnificent racing drivers. The two championship rivals going wheel to wheel. We're just seeing a titanic battle this season. Every twist and turn is critical for the world championship. Hamilton is forced wide and he's lost a little bit of bodywork as well. The two championship protagonists have taken each other out of the Italian Grand Prix. Here we go, wheel to wheel. Oh! Ik krijg gewoon weer kippenvel. Ja, dat is ook de, de manier hoe de, de organisatie van F1 deze highlights... waar ik dan weer een compilatie van heb gemaakt, heeft gemonteerd. Natuurlijk met die uh, ongekende muziek, die soundtrack. Maar echt, wat een momenten dit ik, seizoen. Ik zit weer met kippenvel. Ja, ja, je ziet die beelden zo weer voor ja, je. Ja, en vooral uh, dat, uh, dat je weer het kampioen werd. Jemig, mina. Ja, ja, ja. en uh, als je even globaal kijkt over die race van Zandvoort... Want we moeten wel eerlijk zeggen, het was een heel groot feest, maar de race zelf... Was nog, was, was nog uh, mooier natuurlijk, omdat hij hem won, maar de, de, hij reed de hele race vooraan. Ja, het, het was, het was het een was, soort... Het heeft zo moeten zijn, het, uh, ja. het was gewoon geweldig. Het was gewoon geweldig, alles, alles. Al had Hamilton die race gewonnen, dan was dat nog een heel geslaagd evenement geweest. Maar nu was hij dubbel geslaagd, omdat uh, Maxim uh, won. Ja, ja, ja, Nu was er ook een uniek moment voor de Zandvoortse bewoners. Uh, want die konden op donderdag voor het weekend... Ja. een uniek kijkje nemen op het groetnieuwe F1-circuit. Jij was er ook bij, hè? Ja, ja ik, ik was erbij. Ja. Hoe, hoe was dat? Ja, geweldig. Om het allemaal te zien. Ik zat uh, vlak voor uh, de pit van uh, Max. Waar Max uh, de auto stond. Ja, het was gewoon fenomenaal. Het was gewoon echt uh, geweldig leuk. En, en wat kon je allemaal zien wat je al zo graag had willen zien? Uh, het circuit zelf, hoe het veranderd was. Ik was al een paar keer... Had ik geprobeerd om rond het circuit te lopen. Maar ja, in die periode waren alle hekken dicht. Ja. Dat was wel heel erg jammer. Maar goed, uh, af en toe dan probeer je toch een glimp op te vangen. Maar nu kon je het echt wel zien wat er veranderd was en wat er verbeterd was. En uh, ja, het was gewoon een ja, te vergelijken met, uh, met andere circuits... Hoe het er allemaal bij stond, zo gelikt en, en, en zo ja. opgeknapt en echt van deze tijd. En dan die kombocht, ja. ja heel de, apart. Daar kunnen die circuits in de zandbakken nog wat van leren, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. Want uh, nee, het zandverblijf is inderdaad een uniek circuit. Inderdaad, ook met die kombochten natuurlijk, die uh, ja, echt uniek zijn in het F1-seizoen. Uh, op welk moment in het seizoen dacht je van, ja, Max wordt echt kampioen? Nou, dat was. Eigenlijk uh, de, niet de ene laatste race, die race daarvoor. Maar toen, was het, uh, toen dacht ik: van nou, hij maakt grote kans. Maar hij moest nog twee races rijden voordat het echt yeah. het idee kreeg dat we, dat we het zouden halen. En toen werd hij ook nog een paar keer voor, in mijn ogen, en ik denk in heel veel uh, uh, ogen van uh, Nederlandse ogen, werd hij gepiepeld. En toen kwamen ze gelijk te staan. En ik heb altijd het idee gehad... van, nou, dat heeft de VIA erom gedaan... Om de, spanning, klap, ja. om de spanning op te drijven... voor die aller, allerlaatste race. En uh, hoe die allerlaatste race is verlopen... ja, uh, je kan er je bedenkingen bij hebben... maar het was wel eerlijk. Ja, ja het, het Want, was uiteindelijk inderdaad... volgens de regels van diezelfde VIA. Ja. En uh, het was de laatste wedstrijd... en het was erop of eronder voor allebei... En ze hebben allebei in die laatste ronde evenveel kans gekregen om het uh, te winnen. En uh, ja, het uh, team van Max heeft goed gegokt. Ja, we, we duiken nog en... even terug. Weer zo'n moment op die laatste ronde. Twee weken terug op uh, zondag, uh, mm. zondag 12 december. Een historische dag in het uh, Nederlandse uh, sport. Ze halen ze er wel uit? Zalen ze er wel uit? En dan? It's a motor race, okay? big Sorry. Move. Sorry. We went to car race. Wat zag jij bij die laatste ronde? Ik, ik wist niet wat ik zag. Ik was, uh, ik was echt flabbergasted en de tranen sponden, stonden in mijn ogen. Je gaat zo mee in, al een paar seizoenen lang. En uh, je hoopt het, je hoopt het. En dan zie je eigenlijk de hele race dat het hem niet gaat lukken. En dan ineens toch draait alles om en valt het zijn kant op. En dan sta je eigenlijk helemaal perplex van... Hè? Gebeurt dit echt? En ik heb het geloof ik wel zeven keer teruggezien. Ja. Te en zeven keer, iedere keer kreeg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Wauw, wat wordt hier een historie geschreven voor, uh, ja, ja. voor een uh, Nederlandse coureur. Ja, ja inderdaad. Ook, ook die momenten, dat heb ik zelf ook nog wel... Uh, altijd met een uniek sportmoment, die wil je zo vaak terugzien. En elke keer heb, zit je weer met hetzelfde gevoel in. Elke keer voel je bijna weer die spanning dat het ook fout kan gaan. Terwijl ja. het natuurlijk al is gebeurd. Dat had ik vroeger, dat ja, is heel lang geleden, met Art Schenk en Kees Verkerk ook. Okay. En dat was allemaal op natuurhuis. Het was niet in een, in een uh, in Tjalf of zo, het was echt buiten. Dus dan moesten ze echt in straat schaatsen. Mm -hmm. En dan die tien kilometer. Dat was best wel heel... Heel bizar. En dat ja. wonnen ze dan. Dat is, het, dat is ook zoiets. Ja, ja we, we komen straks inderdaad nog even terug op het Schaatsen natuurijs. Want ook dat kon in 2021. Maar nog heel even terug naar die Formule 1. Wordt Max volgend seizoen weer kampioen? Laten we het hopen. Ja. Laten we het hopen. Dat, dat is maar laten het. we eerst maar eens gaan. De strijd is gewoon al mooi tussen al ja. die. Uh, hoe ze me. Uh, Alonso ook zo'n ontzettende leuke. Uh, Coureur en rijer en uh, Lando Norris en, en uh, ja. Ja, zo kan ik er wel een paar opnoemen. Maar wat ze allemaal voor elkaar doen en hoe ze erin staan, zo geweldig. Je ja, het eigenlijk het, het Maar Max het meest. Wel, het heeft echt een veel positievere sfeer, ook gewoon de fans en zo. Als je dan kijkt, soms wel eens naar uh, voetbalwedstrijden, daar, uh, ja, daar kan de voetbal weer nog veel van leren, denk ja, ik zo. Ja. Um, goed. We gaan weer even naar muziek. In ieder geval dit uh, hoogtepunt van 2021, denk ik, voor heel Nederland, maar zeker voor Zandvoort, Want in het jaar dat de F1 terugkeerde naar onze badplaats, werd Max ook kampioen. Hoe mooier kun je het uh, wensen, eigenlijk. Ja, het, is, het, het is geweldig. Dus uh, we gaan. Is... Oh. Die start ik even uh, op te vroeg in. Alles uh, kan uh, gebeuren in deze uitzending. Want wat ik Echt? wilde zeggen is dat we naast kerstmuziek ook genoeg normale muziek, de beste muziek uit 2021, uitzenden deze uitzending. En die komt voort uit de song, uh, 3 voor 12 song van het jaarlijst. Uh, waar mensen op konden stemmen waar een top 200 is samengesteld. Straks zenden we ook de nummer 1 uit. Maar hier hebben we een selectie uit de lijst gemaakt. En deze stond op nummer 20 van uh, de toch wel zeer getalenteerde band Son Mieux met het nummer 1992.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 The barefoot King composing tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair in front een nummer, toch, Lucy? Ja, een heel mooi nummer van de Pentatonics. Ja, daar ben je nogal fan van. Volgens ja, van. ik vind ze geweldig. Ik vind ze echt hele mooie muziek maken. Die stemmen die bij elkaar passen, heel erg mooi. Ja, ja Pentatonics met uh, Halleluja was dat. En als we ook even terugkijken op 2021... dan was het een uniek jaar... omdat we eindelijk weer eens een, ja, een sneeuwweek hadden. Een week vol sneeuwpret... waar iedereen toch wel een beetje naar uitkeek. Toen Nederland trouwens ook in een harde lockdown zat kon iedereen toch even naar buiten om te genieten van uh, het uh, witte wonder. Um, uh, Lucie, er ontstonden ook mooie initiatieven omdat er niet veel kon, maar gewoon bij mensen in de omgeving, hè, om uh, dingen te organiseren. Met uh, schaatsbaantjes en dat soort dingen. Ja, dat hebben ze uh, nu ook weer gedaan, hè, heb ik uh, begrepen. Ja, ja, inderdaad. Want dit jaar uh, we had een bewoner uit de Keesomstraat in Zandvoort Noord uh, vele kinderen ijspret bezorgd. Op het basketbalveldje kun je vanaf uh, begin van die week alweer, uh, schaatsen. Schaatsen. En na een uh, aantal uurtjes voorbereiding heeft de bewoner het veldje tot een ware schaatsbaan omgetoverd gekregen. Meteen kwamen er al een aantal kinderen op af. Velen beleefden er plezier aan. Verwacht wordt, gezien de weersverwachting... dat er nog veel meer ijspret genoten kan worden. Dat was het nieuwsbericht van die week. Ja, dat is allemaal alweer bijgesteld, geloof ik, hè, het weerbericht. Dat is, <laughs> dat is nu alweer, alweer anders, weer anders, ja. Maar, ja, ik, ik maar denk... wel een heel erg leuk initiatief. Ja, zeker. zeker. En ook, uh, de, de, om daar even op terug te vallen... ook nog een leuk uh, item van N.A. Nieuws... over die ijspret en over Zandvoort. Daar gaan we even naar luisteren. Waar iedereen deze dagen volop geniet van het natuureis... wordt er in de Kostverlorenstraat geschaatst in de achtertuin... bij de familie van Aarsbergen. Aaf, die begon er eigenlijk over, mevrouw. die zegt, joh, hoe leuk zou het zijn om een schaatsbaan te hebben in de tuin. En toen dacht ik, ja... Nou ja, dan ga je zelf een beetje gek maken en uiteindelijk dan, uh, dan staat dit er. Dus ik en met Floris hebben we samen dat helemaal in elkaar getimmerd. Beetje YouTube. Ik vind het een heel leuk idee. En het was heel hard werk voor Kev, maar hij heeft het onwijs goed gedaan. Hoe is dat op deze baan? Is dat net als op het uh, natuurijs? Ja. Ja, ik vind dat ook wel, alleen het is iets minder hobbelig. Ik vind het eigenlijk best leuk, ja. We gaan gewoon lekker schaatsen, maar wel een klein stukje, maar dat maakt niet uit. Ja, want Het is jouw vader die dat gekke idee had hè, om een ijsbaan in de achtertuin te maken. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik vond het gewoon helemaal leuk. Dus uh, ik ging meteen met mijn vader bouwen. Met een zeil en wat hout heeft Kevin de ijsbaan zelf gemaakt. En dat had wat voeten in aarde. De tuin is niet per se recht. En uh, uh, ja, het heeft wat uh, moeite gekost om iedere keer het laagje, laagje, laagje zeg maar, hoger te krijgen. Maar uiteindelijk uh, na wat slapeloze nachten eerlijk gezegd. Maar is, is het helemaal gelukt en is super gaaf dat het ook echt wel... Uh, nou, ja. Dat zal al 800 rondjes gereden hebben denk ik. Dan nou kan je natuurlijk ook lekker buiten op natuurijs schaatsen. Gaat de voorkeur dan toch naar uit de ijsbaan in de achtertuin? Als Kevin het vraagt, zeg ik absoluut de eind in de achtertuin. En als hij niet luistert, is het natuurijs. En dan is het tijd voor curling met fluitketels. Deze traditie ging deze winter niet door in Zandvoort wegens corona. Dus daarom maar een potje in de achtertuin. Ik, ik vind het te gek, maar het verbaast me ook weer niets dat Kevin dit doet. Dat is typisch iets voor hem. Uh, die verzint zoiets en, uh, en dat gaat hij nu ook doen. Ook. En dan uh, ja, is hij er wat langer mee bezig dan hij had gedacht. Maar uh, het resultaat is fantastisch natuurlijk. Ja, Het resultaat was uh, zeker fantastisch. Je hoorde een reportage van uh, Anna Nieuws uh, dit jaar gemaakt in die uh, week. En uh, Lucy, we hebben nog ander leuk nieuws. Want je kan komende uh, vrijdag, kerstavond, ja. uh, live ook de kerstnachtmis uh, volgen. Ja, op, op vrijdag 24 december om 9 uur zendt Mediapartner uh, Noord-Holland Media Live de kerstnachtmis uh, uit. Vanuit de kathedraal Sint-Bavo te Haarlem. En met de uitzending van de mis en de kerstliederen die daarbij... Uh, ten gehoor worden gebracht... geeft de Noord-Hollandse tv-zender... de kerstfeer een extra setje in de rug. Uh, de feestelijke nacht, kerstnachtmist is live te volgen... op het televisiekanaal van uh, NH Media... en van mediapartner Haarlem 105... op vrijdag 24 december... vanaf 9, vanaf 9 uur tot s avonds half 11... en vanaf uh, 12 uur wordt de registratie herhaald... Uh, de ja. uitzendingen is ook live te bekijken op nhniels.nl slash media. Nou, helemaal goed. Dat is mooi uh, dat dat, is, dat toch nog een beetje bij de mensen wordt gebracht. Het is vanaf gebracht. 9 uur s'avonds, hè, tot ja, 11 uur s'avonds. Ja, ja, ja, uh, ja, anders is het wel een lastige dan nacht Dan wordt het niet. een hele lange nacht mis. <laughs> dat is ook weer niet uh, helemaal de bedoeling, denk ik. Maar uh, de Lucy, gaan we op naar een witte kerst of uh, weer een, we het hopen? een achteraf weekend in februari? Nee, laten we het nu maar doen. Daar hebben we het maar gehad. En uh, Dean Martin zingt daar een liedje over, hè? Laat het maar horen dan. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go.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 zijn er weer. En uh, ja, Lucie, uh, 2021 uh, had in zijn algemeen hoogtepunt, dieptepunt... een turbulent jaar, om het nog maar eens te zeggen. Uh, maar Lucie, jij hebt ook wat dingen verzameld... die jou uh, persoonlijk uh, hebben geraakt... of qua nieuws zijn opgevallen afgelopen jaar. Ja, wat mij wel heeft geraakt... en wat, uh, dat was uh, de lockdown, uh, uh, het, zeg maar vorig jaar kerst. Deze, om deze tijd, kerst en oud en nieuw... Uh, het was in ieder geval een hele zware tegenvaller... en was vooral voor de horeca in, uh, in Zandvoort een harde klap. En net zoals nu, want voor de Tweede is de horeca dicht... in de drukste en gezelligste tijd van het jaar. Ja. En ik hoop ook voor de horeca dat de inwoners van Zandvoort... Uh, ook nu weer massaal, uh, omdat ze dus niet uit eten kunnen in het restaurant zelf... Ja. Uh, hun. Uh, uit eten dan maar bestellen en ophalen bij een favoriete restaurant. Net zoals velen dat vorig jaar gedaan hebben. Dat maakt het dan nog enigszins ja. goed. Ja, die oproep deed je, dat weet ik nog vorig jaar ook tijdens deze uitzending. Ja. Tijdens het recept. En ik weet dat veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. Want dat hebben de ondernemers ook terug laten te weten. Ja, dus um, ik doe bij deze weer diezelfde oproem, op, uh, oproep gaan wij... Uh, Favoriete restaurant waar je eigenlijk had willen reserveren. Ga ja. daar gewoon diner bestellen als dat mogelijk is. Haal het op en geniet er thuis van. Wat voor lichtpuntjes heb je gehaald uit die zware tijden die 2021 heeft gekend? Uh, ja, dat, dat er veel meer thuis wordt gedaan. Dat er spelletjes op tafel komen. Uh, je, je kan niet zeggen van nou het wordt gezellig met vrienden en kennissen. Want je mag er maar vier geloof ik hebben tegenwoordig. Ja. Dus het, het houdt ook al niet uh, echt over. Je moet uh, al gaan uh, keuzes gaan maken tussen wie, uh, bij wie wil je zijn... of wie haal je binnen. Uh, ik hoop dat mensen toch uh, de gezelligheid kunnen vinden met elkaar. Uh, en, en, en ja, maak er iets moois van. En ja. gun elkaar... Uh, gun elkaar iets. Ja, gun elkaar <laughs> ja. het licht in de ogen, zou ik zeggen. Ja, ja, dat even zo heel uh, plat omschreven, inderdaad. Um, uh, de, ik zou bijna denken, we hadden bijna ook de herhaling van de uitzending van vorig jaar uh, op dit tijdstip kunnen uitzenden. Ja, want, want we zitten natuurlijk weer in dezelfde situatie, zoals je al een paar keer uh, ja. aan uh, refereert. Weer uh, geen ijsbaan. Ja, het zijn allemaal ja, zonde, jammer. De, de, de gezelligheid, je kan het leuk aankleden, maar de gezelligheid in het dorp, ja... Dat, is, is, dat, is, dat is, misschien, is dat misschien een beetje het kernwoord eigenlijk dat je de gezelligheid hebt gemist de afgelopen ja, jaar? Ja. ja, je mist de gezelligheid in dorpen. dorp. De, de, de, je ziet wel dat sommige zaken hebben hun zaak heel mooi versierd. Maar je kan er niet bij zitten, je kan er niet even tussen zitten. Je kan niet zeggen van ik ga even naar binnen of ik ga even op het terrasje zitten. Mm -hmm. dat, ja. dat, dat mis je dan gewoon, want dat mag gewoon niet. Ja, ja, en, en, en uh, dan, dan waren er ook momenten in 2021 dat we dachten dat we van het virus af waren. Ja. Want, uh, dat, dat heeft de rest van het jaar toch weer uh, gedomineerd en ons verrast. Uh, had je ook wel echt momenten van hoop dat je dacht van nu is het gewoon een keer klaar? Of, uh, of had je dit zien ik aankomen? Had, ik, ik had dit wel verwacht. Dat, dit, dit zijn we voorlopig nog niet kwijt. Nee. Nee, dit zijn we Hier blijven we voorlopig nog wel even mee uh, door sudderen. Daar, daar ben ik ook bang voor. En uh, wat dan altijd natuurlijk een mooie optie is, ook uh, in de afgelopen jaar weer, is de muziek. Om daar lekker op terug te vallen. We hebben straks nog het muziekmoment van jou. Uh, de, de, maar we hebben ook een mooi kerstnummer van Abba. Want die, die kwam dit jaar met dus, nieuwe muziek. Ja. Hè? Ja. Ben je eigenlijk een beetje fan van hun? Of? Vroeger wel, ja. En ik heb ze ook nu nog. <laughs> Vroeger wel, dat, ja, dat klinkt jij, niet echt. Uh... Uh, ja, ze. Ik, ik heb de, de LP wel gehoord, de muziek die ze uitgebracht hebben. En uh, het, het klinkt allemaal wel leuk, maar het is niet zo als toen. Nee, oké. Okay, okay. ja, ja, ja Daar zit wel wat in, denk ik. Nou ben ik heel eerlijk, misschien moet ik dat niet zo zeggen. Oké, okay, voor, voor de, de vele ABBA-fans die luisteren... hebben we hier het nummer Little Things van de Zweedse groep dus.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 Soon enough Thank you dear old friend for packing Christmas stockings full of nice little And I dream Toch van dit nummer, elke keer dat ik hem weer hoor. En het is echt een uh, kerstnummer. Prachtig kerstnummer van Smit Burroughs. When the Tame Froze. En het heeft ook een uh, mooie boodschap, al zeg ik het zelf. Misschien heb je hem ook wel meegekregen. Hoe mensen samenkomen uh, in een stad uh, de, waar, niet, waar de rest van het jaar niet altijd iedereen gezien wordt. Waar niet naar iedereen wordt omgekeken. Maar kerst is uh, het moment van verbinding. En uh, dat vind ik toch wel heel mooi. Uh, van uh, dit kerstnummer, wat dus geen hit is, maar uitgebracht in 2011. En zeker een aanrader om uh, vaker naar te luisteren. Smith and Burroughs dus, When the Thames Froze. En dat. dit nummer zegt dus eigenlijk van, waarom alleen die verbondenheid met kerst en waarom niet gewoon altijd eigenlijk. Ja, ja. En daar zou ook de regering wat aan kunnen doen, ja, of de ja. gemeenschap. Of. Want de het, want, want het titel is natuurlijk When the Thame Froze, Thames Froze, dat is uh, in Londen natuurlijk, hè. En dat is eigenlijk, als dat gebeurt, dan, dan verbindt de stad zich met elkaar... Omdat, je niet meer, uh, omdat de stad natuurlijk gescheiden wordt door die rivier. Ja, dat, ja op die, nou, die mooie... schaats eigenlijk dan, hè, met ijs. Maar... Ja, maar het is uh, wel een hele mooie kerstgedachte. <laughs> ja, ja, zeker. Um, dan zat ik met de voorbereiding van deze uitzending na te denken... Van wat zijn nou mijn hoogtepunten uit 2021... Um, ja, dat, dat, dat zijn er wel een paar. Maar dan toch om een beetje terug te vallen op het nieuws... wat iedereen dan uh, kan herkennen. Um, ik vond het een hoogtepunt van, van de opkomst bij de verkiezingen afgelopen maart. Uh, de hoeveel er is gestemd en hoeveel nieuwe partijen er ook in de Kamer uh, zijn gekomen. Uh, 17 maar liefst. En dat is uh, toch wel een uniek moment, denk ik. Niet een beetje veel. En ik vond het ook wel een hoogtepunt voor mezelf... omdat ik voor het eerst zelf mocht stemmen. Dat is denk ik ja, toch wel iets wat je niet... Uh, uh, de, de, de, wat, wat je no normaal gesproken... Ja, dat is een, een mijlpaal weer in je ja, leven. Toch? Ja, toch? Ja. Ja, ja. En komende uh, komende gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk ook allemaal weer stemmen... want dat is belangrijk en anders, uh, ja. Ga je anders heb je niet zoveel uh, te, te zeggen. Um, uh, de, ja, verder. Ik, ik vond dat de Pride... die kon deze zomer natuurlijk weer niet door in uh, volle hoedanigheid. Maar we hebben er echt een feestje van gemaakt. De organisatie vooral natuurlijk LHBT-AZ... Uh, uh, en ook de organisatie van de Pride at the Beach zelf... in samenwerking met Pride Amsterdam natuurlijk... die ook daar in Amsterdam een, uh, een mooi uh, evenement hebben neergezet... ondanks alles. Maar dus ook, ook hier at the beach... natuurlijk in combinatie met een Rainbow Radio-uitzending... Uh, die de hele middag duurde. Uh, da, daar kijk ik wel echt op terug als een soort hoogtepunt. En ook weer, waar we het net al een, een beetje over hadden... Lucy, toch weer uh, die lichtpuntjes... en toch weer er iets moois van maken... Uh, de, de, wanneer het eigenlijk niet kan... Uh, en kijken waar, wat de mogelijkheden wel zijn. Niet wat, uh, wat er onmogelijk is, maar kijk naar wat er wel mogelijk is. Je moet altijd proberen om uh, creatief te zijn. Om te denken van, oh, maar dat kan niet. Maar wat kan er dan wel? Ja. En dat waarmaken. Ja, ja, ja precies. En uh, nou ja, de Pride een mooi evenement. Maar volgend jaar hopelijk uh, echt uh, eindelijk is uh, voluit. Maar dat... Uh, dat zeiden we vorig jaar ook al, uh, jammer. Ja. Nou, dat, uh, maar nu, echt, uh, nu gaat het echt gebeuren. 2022 wordt dan uh, echt beter, hopelijk. Ja. Uh, de, de, verder wat me ook wel heeft geraakt... wat niet per se natuurlijk een hoogtepunt is... maar dat is het uh, overlijden of de moord eigenlijk op uh, Peter R. de Vries. Ik weet nog wel die avond dat het gebeurde... en dat het uh, nieuws binnenkwam. Uh, ik was echt uh, in totale shock uh, met zoveel mensen samen. Ja. Maar ook omdat je dat bericht... Uh, ja, het is, het is gewoon een pushbericht. Of ik zag het dan op Twitter voorbijkomen van, uh, van een journalist. En ja, dan denk je gewoon... Dit, dit kan, het eerste denk je van, het kan, kan niet waar zijn... want ja. ze hebben gewoon iemand verkeerd... Uh, nee. Maar dat, dat heb ik nog wel. Als, want hij is de laatste paar dagen best wel weer vaak op televisie. En, uh, ja. en dan zie je het en dan denk je... nou, dit is zo onwezenlijk, onwerkelijk... dat hij er gewoon zo boem niet dat meer betreft. is... Ja, je, en, hebt, je hebt elk moment inderdaad nog het idee dat hij zo kan aanschuiven bij een talkshow. Ja, uh, ja. Vanavond, ja, je, je, vanavond bij Opeen uh, dit en het dat. Het was uh. zo'n persoonlijkheid dat, dat, dat je haast denkt van nou, het kan niet. Nee, nee. Het kan niet dat zo'n persoonlijkheid uit het leven is weggerukt op, op, op, op zo'n vreselijke laffe manier. Nou ja, de, de, ik studeer natuurlijk journalistiek en ik heb hem wel altijd, ook al heb ik niet per se iets met uh, misdaadverslaggeving, maar heb ik het toch wel een beetje als een soort... Ja, toch wel een voorbeeld. Omdat hij zo goed die rollen kon combineren met zijn mening geven... en echt standvastig vasthouden aan wat hij echt oprecht vond. Hij heeft voldoende zijn mening gegeven, ook natuurlijk op tv. Maar daarnaast zijn mooie journalistieke werk. En dat is toch wel iets waar veel mensen nog een voorbeeld aan kunnen nemen. En dat doe ik dus ook. En helaas kunnen we niet meer van nieuwe dingen van hem genieten... Uh, wat ik trouwens nog wel moet terugkijken... is het interview wat onlangs is uitgezonden met hem. Uh, met Van de Spek? Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat staat nog op mijn lijstje. In ieder geval. Uh, ja, dat was het voor mij wel een beetje qua 2021. Ik ben natuurlijk uh, vast uh, dingen vergeten. Uh, zijn er nou dingen die jij uh, als luisteraar uh, bent opgevallen... afgelopen 2021 of is bijgebleven? Stuur dan een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl en dan nemen we mee in de uitzending... En een mooi nummer die ik toepasselijk vond bij dit jaar. Um, vooral voor de luisteraars die zich misschien een beetje alleen hebben gevoeld afgelopen jaar. Uh, of uh, ja, snakten om uh, samen te zijn. Dat is toch altijd een beetje uh, het doel in, in deze tijd. Dat we dat zo enorm missen. Er is hier het prachtige nummer. Een remix van Nothing But Thieves. Samen met Wreck-and-Bowman. Het nummer Alone. En uh, al zeg ik het zelf. Ja, dus een prachtig nummer. Uh, alleen al de manier waarop het is gezongen, maar de boodschap is ook niet verkeerd. <laughs> up find the one Well then that we incline has taken all the years to find out you're free, supposedly. All your sisters and your brothers are half-sick. Be a thousand times she told you that your body's getting older. Don't you? Nummer uh, Alone van uh, Nothing But Thieves, dus samen met Rack and Bowman. Het is officieel een, uh, een nummer van de laatst genoemde Rack and Bowman. Dus, uh, maar hier dus de Remax-versie, en die vind ik toch wel de beste afgelopen jaar, dus ook uitgebracht. En uh, mijn persoonlijk favoriete nummer van uh, afgelopen jaar. Um, Lucy, jij hebt nog een leuk nieuwtje zo om een beetje dat kerstgevoel erin te houden? Ja, ja je, uh, iedereen in Zandvoort kent. Uh... Uh, Kimmy van Schaajk. Zij, uh, zij helpt iedereen die het even moeilijk heeft. En, uh, ze heeft dus nu in de oude kazerne, de Duitsstraat, Runtse, Prakkie en Moor... Mm -hmm. waar ze deze dagen weer talloze kerstpakketten staat in te pakken... voor de minder bedeelden. En nu heeft Anja Anderweg uit Aardenhout die vindt dat Kimmy wel eens zelf in het zonnetje gezegd mag worden... En daarom heeft ze haar genomineerd voor een dankjewel pakket. Ja, dat is georganiseerd door NA uh, Nieuws ook weer, hè? Ja, ja, dat klopt, dat klopt. En de afgelopen weken kwamen er vanuit heel Noord-Holland... vele nominaties binnen voor de traditionele eindjaarsactie van NH. Zo ook dus van Anja Anderweg. En ik heb uh, Kimmy genomineerd... omdat zij altijd klaar staat voor de minderbedeelde in Zandvoort en omgeving... Of het nou om een wasmachine, babykleding of eten gaat, zij zorgt ervoor. Dat is echt grandioos. En zij krijgt ook uh, inderdaad uh, het uh, verrassingspakket. Ja, inderdaad. Nou ja, veel, veel waardering voor, voor haar echt, in ieder geval. Ja. Ik denk dat uh, iedereen de, dat met ons eens is. Ze stond de afgelopen week ook op de, uh, op de markt, op de weekmarkt... om daar uh, het een en ander uh, te organiseren vanuit haar organisatie Praki Moor. En uh, ja. de burgemeester is ook uh, afgelopen uh, jaar uh, meerdere keren uh, bij haar langs geweest. Uh, om ook het uh, blijk van waardering uh, uit te dragen. En ja. te kijken natuurlijk wat de gemeente kan betekenen voor zo'n organisatie. En wij van ZFM besteden ook regelmatig aandacht aan haar goede, oh, uh, goede werk. Aan het ja, goede nu, werk wat ze doet. Zo, zoals nu inderdaad. Ja. En, uh, uh, helemaal goed. Uh, Lucie, ja. ik kom ergens achter als ik naar de klok kijk. We, het is alweer voorbij dat eerste uur... Het gaat snel, hè? Ja, yeah, dat gaat... hebben we tweede uur. Ja, het gaat, het gaat bijna net zo snel als 2021 zelf. Uh, in het tweede uur kun je van ons verwachten een quiz... Uh, die ik met uh, Lucie afneem uh, met uh, leuke fragmenten... aan de hand van fragmenten, dus personen... en belangrijke gebeurtenissen uit het nieuws. Uh, Lucie's muziekfavoriet komt ook voorbij... En we besteden aandacht aan uh, de burgemeester en zijn terugblik op 2021 op uh, Zandvoort. Uh, zijn persoonlijke gevoel daarbij. En hij spreekt zijn kerstboodschap uit. Dat allemaal in het tweede uur van deze ZFM eindejaarsuitzending. Goed dat je luistert. En uh, tot uh, zometeen in het tweede uur dus. Tot straks, ja. En hier is uh, natuurlijk... Wie, wie, wie, wie horen we hier, Lucie? Nou, I het is zo'n yeah. zo bekend nummer. Paul McCartney. Ja, yeah. Wonderful Christmas Time. Dat is het zeker, nu al. Ja, yeah, ja. Yeah. The mood is right. The spirits up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas Time. Simply having.